Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is een wereldwijde internetstoring. Ook veel Nederlandse sites liggen eruit. Een boel websites van onder andere banken, kranten en bezorgdiensten zijn onbereikbaar, zegt techredacteur Joost Gellevis. De grote banken, dus Rabobank, ING, ABN, maar ook de NS, Funda, nu.nl, diverse kranten liggen eruit en ook een paar internationale websites. Ja, waaronder Amazon. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Waarschijnlijk ligt het probleem bij een internationaal bedrijf. Dat zorgt dat websites beschikbaar zijn. Akamai, dat is een groot content delivery network zoals dat heet. Heeft een storing die dit soort problemen kan veroorzaken. Nou, dus 1 plus 1 is in dit geval vaak toch wel 2 kun je voorzichtig concluderen. De dodelijke mishandeling op Mallorca wordt ook in Nederland onderzocht. Op het eiland werd vorige week een Nederlandse man van 27 doodgeschopt en geslagen. Het Spaanse OM kijkt naar negen verdachten uit Hilversum en Bussum. Het Nederlandse OM wil weten wat zij met de zaak te maken hebben. Correspondent Rob Zoutberg. Het gaat allemaal nogal langzaam in Spanje. Dus is Nederland maar zelf op onderzoek gegaan. Op de achtergrond speelt natuurlijk nog iets mee. De vraag of Nederland niet zelf stappen tegen deze jongens moet nemen. En of dat kan natuurlijk. Het OM zegt dat Spanje uiteindelijk verantwoordelijk is voor het vervolgen van de verdachten. De kans is groot dat Spanje Nederland binnenkort vraagt om de jongens uit te leveren. Limburg wil een oplossing om nieuwe overstromingen te voorkomen. De gemeente Valkenburg, het waterschap Limburg en de provincie vinden dat de huidige aanpak niet goed werkt... en willen dat gebieden waar veel water is meer gaan samenwerken. Samen is niet alleen de provincie, gemeente, waterschappen rijk, want die noem ik dat toch heel bewust bij... maar ook het buitenland, Duitsland, Vlaanderen, Wallonië... De overstromingen vorige week zorgden op meerdere plekken in Limburg voor een enorme ravage. In Duitsland en België vielen bijna 200 doden door de overstromingen. Het weer vanavond in het zuiden opklaringen. Morgen in het noorden eerst wat bewolking en mogelijk ook een bui. Later wordt het droog en op steeds meer plaatsen zon. Het wordt 20 tot 25 graden. ZFM, verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Files die hier staan veroorzaken niet zoveel vertraging. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar heb je de meeste vertraging tussen Knopen-Badouwendorp en de afrit Haarlem-Zuid. Het oponthoud is 5 minuten. Van Amstelveen naar Diemen heb je ook 5 minuten oponthoud voor Knopen-Diemen. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het is weer uh, lekker allemaal. Je denkt uh, vanavond hebben we dan toch echt live muziek? Nee. Niet dus. Er heeft er gewoon een, even op het allerlaatste moment weer afgezegd. Oh, halfuit zou vanavond komen. Maar wat gebeurt er? Hij geeft les, docent. En uh, de, het zeevirus virus drijft uh, rond. En ik heb zelden Rob Harms nog nooit zo vervloekt als nu. Hoe kan hij het ooit bedenken? Met dat radiostation wat hij in de tijd voor dit uh, radiostation is begonnen... Delta Radio, Delta variant. Ja, je kent het wel. Die houdt behoorlijk huis. En dat betekent dus dat er geen muziek is vanavond. Geen live muziek in ieder geval. Elke was dat met Mirror. Dus we gaan gewoon vrolijke regulier programma doen. Ja, het is even niet anders. Met één telefonisch gesprek. En uh, daar hebben we straks wel al ruimte voor. Dus dat gaat helemaal goed komen. Maar we hebben natuurlijk ook nog een berg uh, um, uh, muziek liggen... die we nog gewoon uh, tussendoor even kunnen draaien. Nou, dan kunnen we wel even wat, uh, wat dingen gaan aanpassen zo dadelijk... Gaat ook helemaal wel goed komen. Elke was uh, degene die het aftrapte uh, deze 22 juli. Um, voor volgende week is er dan ook weer een regeling programma. Het schiet lekker op zo op deze manier. Maar goed, uh, we gaan kijken of we in augustus... wederom weer een, uh, een, uh, een moment hebben dat we de live muziek hebben. Voorlopig is Eén Kasper de volgende die op het lijstje staat. En 12 augustus die houden we nog eventjes vrij voor uh, Ganna... als zij uh, eventueel kan. Uh, dat is nog onder voorbehoud. 19 augustus zijn er twee uh, Volendamse muziekvrienden hier op bezoek. En de 26 augustus, als alles goed gaat, krijgen we Kai. Dus dat uh, is dan een beetje het spoorboekje wat de komende tijd betreft. Bits er geen Delta-varianten... Uh, route in het eten gaan gooien. Nou, uh, de heren Martijn uh, Luiten en Marcus van Dam... kunnen weer overrichten zaken uh, wat anders gaan doen. En dit is de jarige van vandaag. En dat is Suda Oftewel, Sus de Groot, nummer van jaren terug alweer... ik denk een jaar of vijf, zes uh, geleden. Eén van de nummers die veel geraakt is in Nederland. The Whale. He may Van Mella. Daarvoor hoorden we de whale van de jarige Suus de Groot met uh, Su Knight. Ik had uh, eerder uh, vandaag nog iets op uh, Facebook uh, gepost over een, uh, een verhaal wat ik heb meegemaakt samen met de band die ze toen had: John Doe's Revenge. Uh, we hebben toen een halve deur, nou wat zeg ik, een hele deur uit uh, de voormalige studio van ZFM verbouwd... Uh, om het mogelijk te maken dat er een drummer uh, kwijt... want die voormalige studio stond trouwens... op het Gasthuisplein in Zandvoort. En dat uh, bleek dan met veel passende meter... bleek dat allemaal te kunnen. En uh, dat uh, maakten we eigenlijk met dat deurtje uh, een nisje. Een nis uh, bij de voordeur. Dus er moest ook helemaal niemand binnenkomen... want anders zou Sus plat gelopen worden. Nou, dat is uiteindelijk ook niet gebeurd. Maar uh, dat was uh, eigenlijk uh, een beetje de aanleiding... om de wheel te draaien. Nou... We hebben um, de man die vanavond hier zou optreden, uh, Rohalfheids. Want we hebben hem aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond, ja. Ja, ja, ja. Ja, nou goed, dat, dat maakt niet uit, um, um, want het is, uh, wat ik al zei, in, uh, een beetje helemaal aan het begin. De jongens die waren net uh, bezig uh, met de uitpakken, want uh, ja we waren bezig om, uh, om je te verwelkomen, totdat ik ineens uh, die app uh, voorbij zag komen. Ja, ik denk, dan gaan we geen risico nemen, want, uh, nee, nou ja, goed. Daar heb je helemaal gelijk in. Wat, want, wat, uh, ja, wat, uh, want je doet uh, naast uh, muziek maken ook nog iets anders, toch? Jazeker, ik ben uh, muziekdocent ja. en uh, dit is een heel leuk project hoor, Dus uh, waarbij ik dus uh, uh, kinderen die, dus, uh, van, uh, de, die de zomervakantie hebben mm -hmm. de eerste paar weken, dan, uh, dan uh, gaan ze naar de zomerschool ja. en dan gaan ze allemaal leuke dingen doen uh, om, om ervoor te zorgen dat ze toch nog een leuke, uh, leuke tijd hebben omdat de lockdown zo na voor hen was. Mm dat ze gewoon wat meer worden, hè, dat ze worden uitgedaagd om leuke dingen te doen. En, uh, en ook nog wat leren, maar gewoon echt leuke dingen leren. Zoals drones vliegen en programmeren. Ja. meer. Dat zijn uh, kinderen van uh, zo'n uh, ja, zo middelbare school, brugklas, weet je dat? Ja, 12, 12, 13, 14 misschien. Dat soort. Uh, 11, ja. 11 ook nog. Ja, ja. ja uh, drie, uh, uh, goed wat het is gebeurd. Ja? Wat wou je zeggen? Het is gebeurd jongens. Het volgende is, is gebeurd, ik, ik, ik, ik ging even dit appgroepje af van die zomerschool. Ik dacht maar nou even kijken of er nog wat staat, weet je wel. Mm -hmm. Er stond er gewoon heel groot van, jongens, er is corona geconstateerd door een van de leerlingen. Dus we stoppen per direct Stoppen we de school. Oh. Nog één dag eigenlijk nog. Ja. Die uh, nog uh, had gemoeten. dus morgen was de laatste dag. En die gaat dus niet door. Nee. En uh, dat betekent dus ook dat, dat, dat, dat ik dus ook, uh, ja, misschien uh, ben blootgesteld aan... Uh, aan corona. Ja. En, uh, en uh, ik, ik heb je meteen geëpt: van goh, wat gaan we doen? En uh, in, in mijn achterhoofd had ik al zoiets van ja, dat kan hem eigenlijk niet worden. En toen heb jij je meteen ook duidelijk uh, uit geschapen door te zeggen: van geschept, denk ik. ik en ja. te zeggen: van nee, joh, dat doen we, dat doen we de andere keer. En, ja, dat... Ja. Nou ja, goed. Uh, uh, het, uh, het, het, het komt uh, uh, natuurlijk een uh, hele droge mededeling. Maar het heeft natuurlijk verstrekkende ge uh, gevolgen natuurlijk voor, voor alles en nog ja, wat. Echt, ja, dat, dat merken we dus nu. Uh, vraag is aan jou. Uh, hoe sta jij eigenlijk als het gaat om het uh, vaccineren? Ben jij echt zo'n uh, zo diehard uh, die dan zegt... Ja, dag. Ik, uh, ik, uh, wat ze in mijn lijf uh, spuiten, daar begin ik niet aan. Maar je kan natuurlijk ook zeggen van... Nou, uh, hoe sneller we van het slot af kunnen, des te beter het is. Dus ik heb mijn uh, arm al uh, twee keer uh, blootgegeven. Vraag het maar even op de man af. Ik sta er, ik sta er een beetje dubbel in. Uh, ja. Het ook telkens. Ik ben er wel inmiddels twee keer gevaccineerd. Dus dat, uh, dat eventjes uh, uit de weg hebben, uh, dat heb ik dat uit de weg. Hmm. Maar wat ik vanochtend hoorde over uh, Jansen, dat vond ik toch echt wel uh, schokkend: hmm. dat het gewoon in feite een criminele organisatie is. Die, uh, ja. die gewoon uh, miljarden moet gaan betalen aan Amerika. Uh, om, om, om het nog maar een beetje goed te maken voor die vele doden die, die ze tot gevolg hebben gehad. Ja, ja. En uh, ja, dat, dat, dat vind ik echt. Het uh, gaat dan wel niet om een vaccin, maar het gaat dan om. Uh, de levens van de mensen, dus. Uh, nee, het gaat, het gaat niet om een vaccin, het gaat om een andere drug die ze hebben gemaakt: ja. een opioid. Dus ze zijn uh, grote speler in de opioid crisis. En uh, ja, dat, dat, dan zakt mijn broek wel af, hoor. Ja. Dan denk ik van: jongens, jongens, jongens, jongens, jongens. Ja, uh, het. Kijk, uh, uh, dat Hier moet ik nog geloven. Ja, nou ja, goed, uh, ik weet het ook niet. Maar, het, uh, wat het, uh, maar uh, ik heb wel het idee dat er soms ook wel een beetje wat uh, gekke dingen in de, in de wereld uh, gebeuren. Maar dat heeft zulke ja, verstrekkende gevolgen. Zeker voor mensen zoals jij, in. Iets wat mindere maanden. Maar ik bedoel de professionele jongens die nog een beetje hun boterham uh, ermee verdienen door uh, optredens uh, te doen. Ja, die worden op een gegeven moment uh, weer uh, teruggeworpen van ja, wat moeten we nou? Want ja. we, we zijn uh, twee weken geleden door oom Hugo en door oom Mark weer uh, een beetje teruggeworpen uh, in, uh, in de tijd. Doordat uh, alles weer dicht gaat. Ja, uh, dat heeft dus ook gevolgen voor optredens van muzikanten, denk ik dan. Absoluut, heel veel gevolgen, ik, ik, ik, hoor nou, ik, ik heb Rutte, uh, die heeft blijkbaar gezegd van, uh, ja hoe moet het dan met uh, bruiloften, ja ze, of in de horeca, ja zet maar een cd'tje op, ja. dat is gewoon bij mij blijven hangen, van, ja, wij, wij zijn gewoon, we worden gewoon geminnacht door, door hun. Ja, ja, ja, ik begrijp wat je bedoelt. Um, en, wat, uh, ja. Maar ik, ik, ik ben wel iemand, ik, ik geloof wel dat het virus echt bestaat. Ik geloof ook dat we daar vaccins tegen moeten ontwikkelen. Mm -hmm. Maar ik geloof ook dat de mensen, dat de bedrijven die die vaccins maken, dat daar dat ook, uh, ook organisaties bij zitten die ook criminele dingen hebben gedaan. En ja. daar ook niet voor, moeten, niet voor moeten betalen. Dat is gewoon in het nieuws. Ja. Uh, en, en, uh, ja. Ja, dus dan denk ik van, de wereld is gewoon dubbel, snap je. Ja, ik, ik begrijp nu ook wel hoe, waarom jij dus dubbel in deze, in deze situatie uh, zit. Het, het, uh, het dubbele gevoel kan dus betekenen als dat gaat om criminele uh, dingen die uh, daarbij bij, uh, aanwezig kunnen zijn. Laat ik het even voorzichtig uh, stellen uh, in dit hele verhaal. Ze hebben, ze zijn, ze hebben, ze hebben nu een schikking. Mm -hmm. Jans heeft nu een schikking getroffen met, uh, met, een, aantal vereen, met een aantal staten van Amerika... Mm -hmm. Ze moeten volgens mij 10 miljard, 10 miljard gaan betalen nu hm. uh, vanwege dus een, een, een, een, een, een pijnstiller die ze op de markt hebben gebracht, ah. uh, die, die, die, die gewoon uh, zwaar verslavend is en ook bewust zwaar verslavend is gemaakt. Ook. Ja. ja, weet je, dat, uh, dat heeft niks met het vaccin te maken. Maar het is wel hetzelfde bedrijf uit Leiden. Ja, ja nee, ik begrijp wat je bedoelt. Ik begrijp wat je bedoelt. Nee, het uh, uh, uh, is, it is uh, dubbel. In, in dat, ja, nou, dan, nu snap ik uh, uh, de, de situatie dubbel. Uh, uh, iets, ja. iets, iets doen waarmee je de mensen zou kunnen beschermen. En aan de andere kant uh, doen andere ze manier, dit, uh, manier, dit soort dingen. Het doen wat heel, heel fout is, ja. Ja, oké. Okay. Dus waarvan ik denk van ja, de farmaceutische industrie is, is, is natuurlijk niet helemaal te vertrouwen. Uh -huh. Dus... Uh, maar we hebben ze ook weer nodig voor de stijkere. Ja, zo, ja. Zo ja oké, okay. ik, ik, ik begrijp wat je bedoelt. Uh, terug even naar het ja. muziekverhaal, want dit was het maatschappelijke uh, gedeelte. Uh, ja, kijk. Maatschappelijke deel. Ja, maar goed. Uh, ik, ja, je hebt een, een album of een EP uitgebracht, heb ik begrepen? Ja, man. Ja. Een heel album, hoor. Tien nummers. Uh, Tien nummers. Bij King Forward weer of niet? Ja. Bij King Forward. Zeker. Ja. Um, en, uh, dus, uh, ja, best wel, uh, het wordt goed ontvangen door de mensen, dus de mensen vinden het mooier. ja, ja ik, ik, ik, ik stond te trappelen om het, om het uh, te spelen, op de, bijvoorbeeld op festival The Break dat gaat dus niet door. Ja. En uh, uh, ik ga nu waarschijnlijk wel spelen op een festival van, uh, van uh, Extinction Rebellion. Oké, okay, oké. Okay. En, en daar zou je dus die nummers uh, wel uh, kunnen laten horen, begrijp ik, of niet? Ja, ja. ja. Maar zit er, even goed nog, ja, zit er even goed dan nog uh, zaken aan vast met dat album? Dat je toch nog uh, wat dingen zou kunnen doen? Dus, dus toch eventueel nog links en rechts optredens uh, doen uh, in bescheiden vorm? Hè? Want uh, we moeten nog even rekening houden met die beperkende maatregelen. Nou, ik, ik, uh, ik, ik denk heel af en toe wat, wat kleinere dingetjes. Of, of die wat meer in de protesthoek zitten, zoals Extinction Rebellion. Ja. En uh, dat soort dingen dus wel. Ja. Maar de wat meer officiële festivals. die, uh, die gaan allemaal één voor één. gaan die gewoon, uh, gaan die gewoon uh, de lucht uit. Ja. Dus uh, je moet het allemaal. Uh, ja, je moet het meer zoeken in de in fringe. Oké. Okay. De rafelrondjes. De rafelrondjes. Dan, dan valt er nog wel uh, wat te spelen. Ja. Misschien op een krakersfeestje of zo, weet je. Dat, dat soort dingen. Ja. Maar de rest niet. Nee, de rest niet. Nee. Nee. Um dat nummer wat, uh, wat ik hier al een tijdje speel, Follow You Down, staat die ook op dat album? Ja, die staat erop. Ja. En... Uh, Follow You Down staat erop. En ik heb alles eens geproduceerd met Mark. Ja. En Joe. Ja, ja. Vandaag ook weer bij hem geweest. Ja. Uh, omdat we nu, nu voor zijn album bezig zijn. En uh, ja, dat, dat, dat klinkt ook allemaal, uh, dat wordt ook allemaal echt te gek. Dat wordt dan uh, zijn muziek. Ja. Uh, als soort, uh, ja... Zo, zo houden we de onze vriendschap gaande, zeg maar. <laughs> maar ook de muziek een beetje aan de gang, denk ik, denk ik ook zo, op deze manier, ja, toch? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, <laughs> um, dus Maak jij een album, album voor mij en dan ik een album voor hem. Ah, dit dit lijkt maar een uh, leuke uitruil uh, tussen jullie tweeën zo, op deze manier, ja, of niet? <laughs> dat, is het, dat is het, ja. ja. <laughs> en je weet ook dat uh, een andere koornuit uh, van jou ook uh, sinds een week uh, bezig is uh, met uh, nieuw materiaal, hè? Dat is uh, Luc Nijmon klopt, daar is een heel label opgericht en alles, ja, ja. <laughs> ja, want die komt, die komt straks ook nog in dit, in dit gedeelte van het programma nog voorbij, dus, dus ja, wat dat er gaat, ik heb een beetje het idee dat jullie toch weer flink actief zijn uit dat, uit dat circuit. Dus, ja, uh... Zeker. Ja. We zijn heel, heel actief en uh, we, we proberen, uh, Loek Nijmeer heeft ook meegedaan aan mijn, uh, mijn cd-presentatie. Ja. Dat was wel een, een groot succes eigenlijk. Ik had het in mijn eigen theater gedaan. Ja. Ik, heb, ik woon inmiddels in Zoetermeer en in Den Haag heb ik een broedplaats... waar ik uh, uh, toegang heb tot een theater. Ja. Uh, wat, wat Met alles erop en eraan en uh, daar heb ik het uitgevoerd. Ja. Uh, Is dat nou anders... Uh, is, is die mentaliteit toch anders? Uh, Den Haag ten opzichte van Amsterdam? Want je, ja, je, uh, je kan een beetje gaan vergelijken. Je, je vorige keer zei al dat je absoluut. in Soetermeer woonde. Ja, dat is absoluut anders. Ja? Dat is, uh, ik denk... Ik, ik zei ook tegen, tegen mijn, eh, uh, uh, vrienden en muzikanten en zo: van ja, dat hele theatertje zou in Amsterdam niet op deze manier kunnen draaien. Nee. Dat het meteen. ...de druk zou te hoog worden... ...en, en uh, dan zou ik niet meer mijn eigen ding daar kunnen doen. En dan, dan zou ik uh, achteraan kunnen aansluiten. En nu blijft het allemaal lekker uh, lekker low profile... ...en kan ik gewoon wanneer ik wil, kan ik daar iets organiseren. Mm -hmm. en, uh, en dat is het verschil denk ik met Amsterdam, waardoor... Ja, ...in Amsterdam is het meteen, moet het allemaal meteen zoveel voorstellen. Waardoor je ook minder uh, de kans krijgt om... om uh, om te experimenteren, snap je? Ik begrijp dat, het, uh, dat er twee verschillende benaderingswijzen zijn. Zullen we hem nog even draaien? Dat uh, nummer van, uh, wat ik al wekenlang speel, volg je er aan? Dan uh, doen we er tenminste nog iets aan. Toch? Ja, dankjewel. dankjewel. Ik wil sowieso Jaap, ik wil je bedanken voor alle, alle goede dingen die je doet voor uh, de scene. Weet je? Dat, ja. Ik bedank je er altijd voor maar. Ja, ik vind het echt zo tof wat je doet. Oké, okay, dank. Ja. Dank. Nou, er komt hij, Half-Hard met uh, Follow You Down. I remember cross the door. The door To another store Toch even goed doet Is dat Lasset al op Instagram Aangekondigd heeft dat ze straks om half tien Telefonisch hier in de uitzending gaat komen Dit was een van De eerste singles die ze uitbracht Eigenlijk meldden ze zich uh, hier uh, in de mailbox uh, mee bij VV, en toen woonden ze nog ergens ik geloof ik, in Rotterdam... en was ze bezig nog een opleiding te doen aan de Code Arts. Want uh, daar was ze toen nog mee bezig. En uh, dit uh, is de single die daar destijds uh, bij uh, hoorde in uh, 2019 alweer. Origami en uh, daarvoor hoorde je Roll half heart met uh, Follow You Down. Dat is een van uh, de nummers die op het uh, laatste album uh, staat... En uh, ja, we, we waren al uh, bezig bijna. Nou, we waren net begonnen aan uh, het uitpakken... en uh, het uh, klaarzetten voor een uh, optreden van uh, Roo. Toen we op een gegeven moment uh, de, de mededeling kregen... dat hij uh, waarschijnlijk dus uh, in een groepje heeft gezeten... met mensen die het Delta-variant onder zich hebben. Ja. En uh, we weten allemaal, als we dat uh, hier uh, moeten gaan toestaan... dan uh, hebben we volgende week zeker geen uitzending. Dus dat uh, laten we dus eventjes uh, aan ons voorbij gaan, wat dat er gaat. Maar goed, uh, wat uh, niet uh, geweest is, uh, kan nog komen. Um, het hangt om uh, 12 augustus. Uh, het is dus of uh, Ghana en uh, onder voorbehoud zeg ik dan Roe Halfheid. Want uh, dat, uh, dat is even de principeafspraken uh, die ik uh, heb uh, gemaakt uh, met hem. Uh, hangt, uh, want, uh, ja, Ghana was natuurlijk iets eerder als, uh, als Roe. Uh, dus uh, moeten we eerst uh, Ghana uh, uh, in de staat stellen om uh, te kunnen komen. Wat dat er gaat. Nou, we hebben het over er. Dus, uh, want de aanleiding heeft ook... Uh, ja, dat he het heeft natuurlijk een aanleiding. Het is niet zomaar dat je Ghana hebt uh, uitgenodigd uh, in dat opzicht. Uh, wij als uh, programma. Want dat heeft alles uh, te maken met haar EP die ze um, uh, wil gaan presenteren. En het moet een ode zijn aan Leonard Cohen. Uh, want dat is Songs for Leonard. Dat is het verhaal. Uh, de centen die ze heeft opgehaald... is uh, voldoende om die EP te kunnen maken. Dus dat, uh, dat sowieso. En ja, Ghana is wel, weliswaar... in de muziek nog steeds actief. Maar wel zwaar meer om wat, uh, als docent. Meer als docent en, en muzikaal uh, uh, iemand. Ja, muzikaal instructeur vind ik... een beetje weer te zwaar uitgedrukt. Maar dat is wat zij eigenlijk min of meer doet. Um, we gaan nog even terug in de tijd. En ik denk uh, zo echt uh, rond 2015. Want toen bracht ze dit... hele mooie nummer uit... Met een clip geschoten op Vlieland. En het nummer dat gaat over thuiskomen... dat er altijd iemand voor je klaarstaat. Dus wat dat er gaat, helemaal mooi. Someone. dug a bone and then you call him by his name This won't last another sunny day Almost on the edge of no thanks I start to talk Have you heard new adventures in hi-fi She starts to walk This won't last another sunny day This won't last another sunny day Oh, and it is so alarming To find out what he's always on about This won't last another sunny day This won't last another sunny day Voor uh, muziekvriend uh, Kees Meijs uit uh, Permarent een beetje moeilijk uh, voor vanavond. Want uh, ik weet dat zijn uh, muzikale vriend uh, Jacob Die Edward uh, bij een uh, ander radioprogramma, wat bijna gelijktijdig uh, met uh, dat van ons uh, plaatsvindt. Namelijk uh, met onze collega's in Haarlem. Want uh, daar is Jacob Die Edward uh, te horen. Maar ik uh, kan me niet in de indruk uh, onttrekken, of aan de indruk onttrekken, dat uh, deze uh, muziekvriend Kees Meijzen. Want hij is. Eén keer in de vier weken ook op een lokale zender te horen. Namelijk die van Volendam bij Roy de Smet. Uh, dat ik uh, zo waar denk dat deze zomaar op het uh, lijstje van, uh, van Kees Buijzer terecht uh, zou kunnen komen. Dales and Mighty Rivers van I Took Your Name. is ook uh, net als het uh, materiaal van Roll Half-Height uh, uitgebracht bij het King Forward Records. En uh, dit was ook een, uh, een fijn nummer om naar te luisteren. Het is uh, uh, volgens mij Another Sunny Day in... 2021, uh, oftewel nu. En uh, ik denk dat dat uh, wel degelijk wel past in uh, de tijdgeest van deze periode, wat, uh, wat dat er gaat. We moeten het een beetje kalm aandoen. En afgelopen week is er ook weer nieuw materiaal gekomen van een beetje jazz. Uh, van, ja, min of meer van de jazzstroming. Lilith Merlo, ze uh, is weer terug, uh, Lieselot, want uh, ja, ze is hier ooit uh, geweest. En een van de nummers die ze afgelopen week heeft uitgebracht. Of beter gezegd, dit is het enige nummer wat ze heeft uitgebracht. When We first Met. En uh, die hoor je nu. first met. It's not that I'm not crazy in love. It's just that I'm also crazy scared things they start to change they don't ever stay the same i can tell that you start to forget how it felt when you first met me when you first met voor het eerst laten horen... de nieuwe single van Luke Nijman... met uh, Engine Dead Roars. En ik heb uh, begrepen dat hij... al bezig is weer met... Uh, weer met uh, meer materiaal. En dat doet hij... wederom, ja, dat vind ik altijd wel heel erg uh, leuk... met Rijs Satoshi. De dame waar hij ook uh, zijn akoestische optredens... Uh, heeft uh, gedaan hier in de studio. Dus, en bovendien... Uh, zit er ook alweer een soort van uitnodigingen aan te komen... dat hij hier uh, komt spelen. Dus dat... Uh, zal ook niet lang meer op zich laten wachten. Tenzij Delta, er weer een, uh, een flinke warboel van maakt. Lilith Bernal hoorde je daarvoor met uh, When We First Met. Want het, uh, dat coronavirus, daar word ik toch ook helemaal een stapelgol van. Goed, uh, hier is Precursor love, met Human. Free, touch, find, stay, do. Kiss, make, speak, you. Trust, feel, love, be. No mm, yeah, free. Touch, find, stay, do. Kiss make speak you trust, feel, love, be, no, move, young, free, Don't Touch, find, stay, do Kiss make, speak, you dames en heren thuis. Oftewel de man die erachter zit is uh, niemand minder dan Quien Verhoog. Tijdens... Uh, terug, uh, Een paar weken terug heb ik hem uh, nog even gesproken in uh, de uitzending over deze nieuwe single. En uh, daar heeft hij dus uh, ook nog uh, wat uh, gebruik gemaakt van menselijke uh, stemmen. En in dit geval een vrouwenstem. En uh, dat opgezet en hij staat weer wonderwel in geslaagd. Bovendien, hij komt hier uit de buurt, namelijk uit Haarlem. Uh, daarvoor hoorde je Luc Nijman en die komt uit Amsterdam. Komt uh, van oorsprong uit Engeland, maar goed, dat mag geen naam hebben. Met de Engine Dead Roar uh, tot aan het nieuws een nieuwe single. uw beide eigenlijk. Uh, the Hidden Giants en Down the Rabbit Hole, die hoor je tot aan het nieuws van 8 uur... whispered to me Did you take the right pill? I still wondered about it When I followed her bunny tail